Zullen we bidden tot onze God? O Here, almachtige Vader in de hemel... Aan het begin van deze dienst willen wij u danken... dat we alweer voor de tweede keer vandaag... Naar uw huis mochten komen. En voor de tweede keer alweer. U nodigt ons opnieuw. En wij merken daarin uw liefde voor ons. Uw liefde waarmee u ons nogmaals, bij herhaling, telkens weer wil opzoeken opdat we het toch vooral niet missen zouden en heren wij moeten het u beleiden wij kunnen die liefde van u ook niet missen dan zou ons leven geen leven zijn en dan zou ons sterven geen leven zijn En daarom danken we u heren. We danken u dat u. Ons met zoveel trouw achtervolgt. En ons keer op keer. Uw liefde wil geven. En we bidden we van u. Geef dat we het vanavond ook zo ervaren mogen. Geef dat we dat heel persoonlijk. Ervaren mogen. Dat uw liefde tot ons komt. Geef dat. Als we straks in de Bijbel gaan lezen, dat dat niet zomaar wat oude woorden zijn. En als we naar de preek luisteren, dat dat niet zomaar wat woorden van een voorganger zijn. Maar geef toch, Heer, dat we daarin uw stem mogen horen. En geef toch dat die stem ons raken zal. Dat het ons hart zal raken voor nu en voor de tijd die volgen mag en dat ons leven veranderen mag verrijken mag bekeren mag heren wij kunnen dat alles zelf niet bewerken en daarom bidden we schenk ons uw heilige geest laat uw geest ons aanraken wanneer wij de de schriften openen. En dan mochten we vanmorgen horen. Hoe uw grote paasoverwinning. Ons hoop geeft. Voor na dit leven. En dan mogen we daar vanavond op aansluiten. En daarbij stilstaan dat uw grote paasoverwinning. Ons ook hoop mag geven voor in dit leven. En zo mogen we het te weten komen dat u ons vanuit Pasen wil vervullen met de hoop voor de eeuwigheid maar, maar ook voor deze tijd heren geef dat, dat die hoop bij ons groeien mag ook door middel van deze dienst van vanavond heren dit vragen we van u niet omdat wij daar recht op kunnen laten gelden maar wilt u het ons schenken uit genade. Amen.